1 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Joegoslavië had ingenomen. Het had om een Bosnische Kroaat van 72. Hij was veroordeeld tot 20 jaar cel wegens oorlogsmisdaden. In hoge beroep bepaalde de rechtbank dat de straf werd gehandhaafd. De man nam een slok uit een glaasje en zei dat hij gif had ingenomen. Daarop werd de zitting van het joegoslavië even geschorst. Op het industrieterrein Gemmelot in Geleen zijn 45 van de 60 fabrieken stilgelegd. De aanleiding is een storing in een systeem met gedemineraliseerd water. Naar verwachting kunnen de fabrieken aan het eind van de dag weer gaan draaien. De financiële strop voor de bedrijven op het Gemmelotterrein terrein kan oplopen tot enkele miljoenen euro's. Voor het referendum over de aftapwet is 2 miljoen euro aan subsidies voor campagnes beschikbaar. Dat is net zoveel als voor het Oekraïne-referendum. Organisaties kunnen maximaal 50.000 euro krijgen en particulieren 5.000. Het referendum is op 21 maart, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen. De politie probeert erachter te komen wie zondag een jongetje heeft achtergelaten op het Centraal Station in Amsterdam. Het is een jongetje van vijf. Op camerabeelden is te zien dat er eerst nog een vrouw met een rolkoffertje bij hem was. Het jongetje zegt niets. Hij zit nu in een pleeggezin. Niemand heeft hem als vermist opgegeven. President Sisi van Egypte wil dat het leger in drie maanden tijd het noorden van de Sinaï weer veilig maakt. Vorige week viel er bij een aanslag op een moskee in de Sinaï meer dan 300 doden. De daders komen vermoedelijk uit de hoek van IS. Sisi zegt dat het Egyptische leger alle brute kracht mag gebruiken die nodig is. Dan het weer nog, af en toe zon, maar vooral in de kustprovincies ook buien. Mogelijk met hagel, het wordt 4 tot 7 graden. Ook morgen vooral in de kustprovincies winterse buien. En dan wordt het hooguit 5 graden. Dit was het EDM. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. Er zijn op dit moment geen meldingen van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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Weet je wat het moeilijkste is aan uh, afkikken? Het moeilijkste is aan afkikken, vind ik. Dat iedereen weet dat ik afkik. En dat heb ik natuurlijk wel een beetje zelf gedaan. Nou, eigenlijk is het ook niet eens erg dat mensen het weten. Alleen... Iedereen heeft er dan een mening over. En dat, dat is ook niet eens zo erg. Alleen die mening is vaak wel van, ja, nou ja, als je al meer dan twee jaar droog staat, dan zal het wel goed met je gaan. En dan voel ik me bijna bezwaard om te zeggen, nee, helemaal niet. Als ik je de waarheid zeg, een half jaar geleden was het echt op een haartje na dat ik weer was gaan drinken omdat de voordelen wogen niet meer op tegen de nadelen. Je, ik kan niet ongefilterd door het leven. Dat alles gewoon ongefilterd binnenkomt. Het is veel te fel, veel te hard. Daar was ik al zeker twee weken mee in mijn hoofd aan het spook. En toen zat ik televisie te kijken en toen bleef ik steken bij een documentaire. En het ging over een jongen die werkte bij een fabriekslagerij, maar echt lopende bandwerker. En zijn baan was koeien slachten. En ik weet niet of je weet hoe ze koeien slachten... maar dan heb je een soort pistool in je hand. Daar doen ze zo'n pin in. Dat gaat zo op het voorhoofd van die koe. Dan halen ze de trekker over. Gaat ervoor in, achteruit. Kunnen ze heel slecht tegen. En, dan... en ik zat dat te kijken. Ik zat dat te kijken en ik vond het echt verschrikkelijk. Heel erg. Want die jongen die deed dat zonder enige vorm van fantasie. Ja. En ik vind als je zo'n fantastische baan hebt, dan moet je er iets van maken. Yo, als ik die baan had gehad, ik was helemaal uit mijn plaat gegaan, jongen. Ik had het pistool zo hier gedaan. Zo. En was ik naar die koe toe gelopen met hm, mijn bak. Kut wijf. Pap. Volgende. Daar maak je toch iets van. Maar toen dacht ik er echt meteen achteraan. Wat ben jij een arrogant, vervelend klootzakje. Hoe durf jij commentaar te hebben op die jongen. Terwijl je er zelf geen reet van maakt. Toen dacht ik, ja daar heb ik eigenlijk wel gelijk in. Toen dacht ik, ja maar hoe moet ik het dan aanpakken? Hoe moet, hoe, hoe moet ik gaan voor geluk? Voor zover dat bestaat. Moet ik uh, klein beginnen? Moet ik, moet ik meteen groot beginnen? Nou, toen ik daar bijna een half jaar over had nagedacht... Toen dacht ik, ja, ik kan ook gewoon beginnen. Dat, uh... nou, ja, toen ben ik klein begonnen. Ik, heb, ik ben begonnen met twee caféspelletjes. En dat klinkt raar, maar ja, kijk, ik kom nog steeds wel in cafés. Maar ja, na een bepaald, een bepaald uur hoor je verhalen voor de dertigste keer... en dan ga je toch iets voor jezelf doen. Nou, toen heb ik twee spelletjes verzonnen en die kan je ook gewoon van mij jatten. Dat is hartstikke leuk. Dan is hier de bar... En dan hier alle barkrukken. En dan moet je maar eens op letten. Heel vaak zitten mensen zo tegenover elkaar op twee barkrukken. En dan staat er zo'n derde barkruk tussen. Maar er zit dan niemand op. <laughs> dat is jouw moment. Ja, daar moet je op wachten. Dat is zo fantastisch. Dan, en dan moet je dan de hele tijd in de gaten houden. En wanneer je zeker weet dat hij vrij is... dan loop je erheen en dan zeg je, is deze bezet? En dan zeggen ze nee. En in plaats van dat je hem meeneemt, ga je zitten. <laughs> Echt fantastisch. Mensen weten totaal niet wat ze moeten doen. Of deze is ook leuk, die, die, die is nog makkelijker. Die moet je maar een keer doen als je de Bob bent. Dan, um, dan sta je met een vriend van je te praten die je straks thuis moet brengen. En uh, wanneer je dan zeker weet dat hij dat goed flink lam is... Dan, dan blijf je hem aankijken en je blijft ook met hem praten. Alleen ga je dit doen. GELUIDEN. Als je echt iemand kapot wil zien gaan, dat is geweldig. Zo'n man zegt: ik moet wel naar huis. Ze zegt, maar ja, toen dacht ik ook, weet je, het is leuk, twee van die spelletjes. Maar daar word ik natuurlijk niet heel erg blijven. En toen eigenlijk realiseerde ik me toen vrij snel daarna... dat al mijn vrienden... Ik heb er niet veel. Maar al mijn vrienden... Yes. <laughs> Jij wordt het zeker niet! En ook niet neuken, zie um, maar Leuke avond hè Ja. Nee maar dat, dat het raar is Want mijn vrienden zijn dus over het algemeen Behoorlijk gelukkig En ik zat daar naar te kijken En ik denk wat Wat doen zij dan anders Wat doen zij anders dan dat ik het doe Wat weten zij wat ik niet weet En het eerste dat wat me opviel was dat bijna al mijn vrienden gaan alleen maar voor hun carrière. Daar hangt ook een hele identiteit vanaf van de baan die ze hebben. Anders snap ik ook niet dat je een naamkaartje laat drukken met als tekst deskmanager. Ben je dan een sukkel, zeg? <tiedatrice> was het en, dat to be or not to be, Lunch presenteert. Het Cultuuruur. Nieuws over theater, film, muziek en kunst. Presentatie Ron Gijssen. Ja, en is er nog wat te doen Wel in deze donkere maanden die eraan zitten komen? Jazeker, er is zeker wat te doen. We gaan bijvoorbeeld naar de toneelschuur in Haarlem, naar de voorstelling Bliss... Na het succes van Yonder en The de Definition of Now... komt de choreograaf Jasper van Luik opnieuw met een voorstelling... over de relatie tussen de mens en de tijd waarin hij leeft. Nou, hoe herkenbaar. Bliss is een zoektocht naar geluk in het digitale tijdperk. Want wanneer zijn we online en wanneer offline? En belangrijker, wanneer zijn we hier echt en wanneer niet? Het to be or not to be, zojuist gehoord nog... van Shakespeare lijkt ineens weer akelig relevant... Hoe echt zijn digitale vriendschappen en hoe gaan we om met de overdaad en sociaal media informatie? Bijna iedereen is tegenwoordig immers journalist, fotograaf en follower. In Bliss probeert een groep mensen zich te onttrekken aan de digitale samenleving en kiest voor, uh, ervoor om off-grid te gaan. Jasper van Luik vermengt live elektronische muziek, gesproken tekst en dans tot een voorstelling... waarin de verslaving aan de snelheid waarmee we alle input consumeren centraal staat. Nou, uh, dat klinkt heel erg uitdagend. Vrijdag 1 december en zaterdag 2 december en de voorstelling begint om half negen. Even iets rustiger, terug in de tijd naar een modelspoor-evenement... in het Wikkelcentrum in Schalkwijk aan de Floridaplein 13. Gedurende de maand december presenteert de NZH Hobbyclub alle facetten van de modelbouw. Er worden films vertoond uit het NZH Tremtijdperk, workshop onderhoud, modelspoor locomotieven... en gratis taxaties van uw modelspoor, materiaal enzovoort, enzovoort. Dagelijks vanaf 1 december tot en met 24 december. Dan nog eventjes door naar de Schouwburg in Velsen. Dans en ballet, want daar is natuurlijk ook alles tijd voor. Um, Isabelle Binaar. Zo mooi, zo herkenbaar kan moderne dans zijn. Als er iemand moderne dans razend populair weet te maken... is dat de Vlaamse choreografe Isabelle Binaar. Bekend van So You Think You Can Dance en The Ultimate Dance Battle. V uh, wereldwijd dingen mediaartiesten en modehuizen naar haar hand. Haar populariteit dankzij aan haar vermogen... alledaagse ervaringen te vertalen naar uitzonderlijke choreografieën. Want als zij uh, eens helemaal opnieuw konden beginnen. Onze geschiedenis, onze beslissingen, fouten in één beweging van tafel konden vegen. Geniet van een prachtig samenspel van pure dans en verschillende muziekstijlen. In de Stad Schouwburg in Velsen aanstaande donderdag. Nou, je hoeft je niet te vervelen de komende tijd. Dat is al duidelijk. Er is genoeg te doen, toch? Ik heb geen tijd meer. Ik, ik moet overal uh, naartoe. Ja, dat is zo, dames en heren, dat weet u niet. Maar hij rent al die voorstellingen af. He. Zo. Hij gaat overal heen. En op de fiets, hè? Op de fiets? Op de fiets doet hij dat, ja. ja. Dat Kijk er u... maar even mee op het beeld. Ja. Dan ziet hij mijn goddelijke. Nou ja, goed, laat we dat maar. Uh... <lacht> we gaan serieus door. <lacht> nou, rondom. Wat Dank zeg je wel. nou weer? Dankjewel, Ruud. Artiest in het licht. Danny Doherty. Take off your shoes and feel the grass. Lie back and let the hours pass. Don't give a thought to anything in the world But you and me Let the heavens kiss you with the breeze Let the sunshine see you through the trees Don't give a thought You The wind and light play in your hair. Don't give a thought to anything in the world but you and me. Just take a look. Claudia on Thursday. Ja, nou ja, het is pas woensdag, maar dan komt het in ieder geval op tijd aan. Dat is het. zeker is. En uh, ja, ik kan me natuurlijk voorstellen, Danny Doherty, dan denkt u van jee, wie is dat nou? Heeft u vast nog nooit van gehoord? Nee. Nou ja, ik, ik, uh, ik eigenlijk ook niet. Nou ja, eigenlijk ook weer wel natuurlijk. Maar uh, ik, ik, dat ik. Uh, zijn gegevens even zat, uh, zat uh, te bekijken. Toen, uh, toen kwam ik er natuurlijk achter. Maar goed, uh, Danny, Danny Gerard Stephan... Uh, nee, Dennis, moet ik zeggen. Dennis Gerard Stephan Doherty. En gewoon afgekort tot Danny. Is geboren in Halifax in Nova Scotia. En dat was op 29 november 1940... Hij overleed helaas in uh, Mississauga en dat is in Ontario op 19 januari 2007. Dat is een Canadese zanger en songwriter. Nou, u hoorde een liedje van hem, maar, en nou komt natuurlijk de grote onthulling. Hij werd vooral bekend als zanger van de bekende muziekgroep uit de jaren zestig, de mama's en de papa's. Daar zat hij bij. Ja, dat wist ik ook niet, maar dat weet ik dan nu. Uh, dat uh, was die groep van Monday. Monday, California Dreaming, uh, 12:30. En, um, nou ja, uh, dedicated to the one I love. Daar zat hij allemaal bij. Een groepje wat bestond uit dus Kenny Doherty, Mama Cass Elliot, Michelle Phillips en John Phillips. Dat was het bandje. Goed, nou dan weet u ook weer wie deze man was. Uh, Danny Doherty dus. En het is vandaag zijn geboortedag. Hij zou dus uh, 77 geworden zijn, maar dat heeft hij niet gehaald. Helaas, helaas. Marco Borsato, alsof je vliegt. Wat was ze breekbaar, was ze broos toen je haar leerde kennen Als een roze blad zo zacht Ze was wat wankel en wat boos soms Maar je kon het hebben, dat is wat ik dacht De tijd verstreken, zo het leek ging het haar steeds iets beter Langzaam vond ze weer de kracht Jouw liefde bleek de juiste kleur en toen gebeurde wat ik niet meer had verwacht. Vanaf de grond hielp je haar bouwen tot ze alles zelf kon. Totdat ze stond, tot ze haar benen en haar vleugels eenmaal vond. Nou ik hoop dat ze geniet van al het moois dat ze tranen van verdriet maar ik hoop dat ze zich wapent voor de faal want weet je lief ze lijkt veel sterker nu dan jij maar schijn bedriegt. ze ziet het niet want als je valt is het soms net alsof je vliegt het voelt alsof je vliegt Wat was hij zorgzaam en charmant toen je hem leerde kennen Wat een remedie voor de pijn je hield nog af, gebroken hart, maar hij was niet te rennen. Te mooi om waar te zijn. Vanaf de start, een zee van bloemen, heeft hij aan je voetstuk staan. Maar toen hij je had, net zo plots als dat hij kwam, is hij gegaan. Nou, ik hoop dat hij geniet van alles. je vliegt. Dus denk nu niet mijn lief, dat jij de zwakste bent. Het is niet zo moeilijk om te gaan. Het was een nieuwe album, Thuis. Alsof je vliegt. Ja, de man blijft toch kwaliteitsmuziek maken, hoor. Al na zoveel jaar nog. Zie je hem nog weer staan hè? dat hij de Soundix show won? Zo, dat is al een tijd geleden. Hoor. Ja, dat is al een tijdje terug, hoor. Maar wat een kwaliteit wel die man nog steeds. Ik ken hem persoonlijk. Zelfs, uh, ik heb hem uh, een, een aantal keren toch wel ontmoet. Zelfs zijn vader uh, heeft uh, in mijn huis gewoond. Zo. Ja, dat is echt zo. Een... Zijn vader had uh, tijdelijke woonruimte nodig en ik was net verhuisd naar een ander huis. Dus dat huis dat stond uh, leeg eigenlijk. Toen vroeg hij of dat mocht. Nou, natuurlijk mocht dat. Zo zijn we ook weer. Dus uh, de Marco Basato. James Taylor. I was a fool to care. I was a fool to care. I was a fool to care. But I don't care. Even if I was a fool, I'm still in love with you. To block them out Cause love is so unwise And love has no eyes. And it took a while for a fool to see What his friends were on about well, I was a fool to care I was a fool to care I was a fool to care Yeah, but I don't care Even if I was a fool I'm still in love with you Imagining your face It almost fills the empty space before me I can see your eyes And almost hear your lovely light Oh, yeah I wish I was an old man And love was through I wish I was a baby on my mama's knee. I wish I was a freight train moving down the line just to keep in track of time without all these memories. Well, I was a fool to care. Well, I was a fool to care. Well, I was a fool to care. Well, fool to care. Hey, but I don't care. Even if I was a fool I'm still in love with you, baby Yes I am I could have opened my eyes I could have seen through your lies I could have stood for no more I could have walked out the door but I was a fool to care I was a fool fool to care I was you weren't nothing but fool to care I was just a kind fool to care I was you weren't nothing but fool to care I was just a kind fool to care fool to care Ja. Gestommeling om uh, nou ja. ...bezorgd te zijn. Ja. Dat was het. Nou ja, als jij dat vindt, moet je dat lekker zelf weten. Goed, James Taylor dus. En uh, dat, weet jij, de full to care. En we gaan weer eens eventjes naar het regio. Ciao. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ron Gijssen. Voor het Verplein in de muiden stond maandagavond een geparkeerde auto in brand.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 Meer informatie over babbeltrucs en het voorkomen ervan is te vinden op internet, op internet via de politiewebsite www.politie.nl Het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk gaat in samenwerking met Siemens en de gemeente onderzoeken of het mogelijk is een ziekenhuis te bouwen naast het stationsplein. In het onderzoek naar het ziekenhuis wordt gekeken of het mogelijk is om een hypermodern ziekenhuis te bouwen waarin onder andere het brandwondencentrum een nieuw thuis kan vinden.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 dat geldt voor het hele stuk van noord naar zuid boulevard Benaar, boulevard de Favosje en boulevard Pauluslood begonnen zal worden met de zuidelijke en centrale deel van de boulevard de Favosje en Pauluslood die gefaseerde aanpak is volgens uh, het college nodig om inderdaad op korte termijn aan de slag te kunnen bij de uitwerking van een voorlopig ontwerp zullen ook de omwonenden en andere belanghebbenden worden betrokken vooraf laat het college wel al weten bij het ontwerp uitgegaan zal worden van hoogwaardige materialen en duurzaamheid... eenduidigheid van de uitstraling en de kansen die verlichting biedt. Na Boulevard de Vervoosje en Poudersloot... kan ook voor Boulevard naar Noord en Zuid een ontwikkelvisie worden opgesteld. Op dit stuk liggen volgens het college kansen voor een grootschalige herinrichting. En tot zover het nieuws. ZFM luncht.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 Vrijdag 22 december, 2 uur. En dieke van de zijde, op zeer wenselijk. to music on a colored radio station. The preacher said, you know, you always have the Lord by your side. I was so pleased to be informed of this. I ran 20 red lights in his honor. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. to meet a girl and I was kind of late and I thought by the time I got there she'd be off with the nearest truck driver she could find and much to my surprise there she was standing in the corner was the girl with a far To tell you. So if you're down on your luck, I know y'all all sympathize. Get a girl bestaan als een uh, algemeen beschaafd Amerikaans. Want dat was dit zeker niet. Nee. <lacht> nou ja, nee. Well, eh, eh, eh, eh, eh, dat bestaat überhaupt niet. Maar, eh, ja, in, vandaar. Achteraf, eh, achteraf ken ik het nummer wel, maar ik zou hier nooit op zijn. Nee, nee, dat is zo'n beetje aparte keuze. Maar goed, jij, laat me die, jij geeft mij die ruimte, dus ja, pak ik ook. Ja, tuurlijk. Rolling Stones waren dit, dat zult u niet geloven, maar het waren ze echt. En uh, Far Away Eyes heette het, de music, het liedje, het is hele apart lekker. Ja, een cowboy-liedje. Ja. Ja, een beetje ja, Amerikaanse. lekkere country. En dan nog uh, met preachers en. weet oh, ik het? Van en prayers en Wat een en, smart lab, zo. Niet te geloven. <laughs> Nooit gedacht van die Mick Jagger dat hij zover nog eens zou gaan. Maar goed, dit was hem. De Rolling Stones en Far Away Eyes. En we gaan gauw door. Ja, artiest. En het licht. Laten we toch in de cowboymuziek zitten. Hè? Gaan we lekker door. Uh, gaan we nog even door. Dit is uh, Jodie Miller. Dit is ook weer een cowboy hoor. To know, know, know him Is to love, love, love him Just to see his smile Make smile To love, love, love him And I, And I do, yes I do And I do, And I do. And I do. Is to love, love, love him Just to see a smile Makes my whole life worthwhile Yes, yes, to know him Is to love, love, love him And I do, and I do Yes, I do a2 Ja, Jordi Miller. Ja, we gaan zo naar de cultuur. Nog even, maar ik doe alvast even het muziekje, dat kan wel. Uh, Jody Miller, eigenlijke naam is Mirna Joy Miller. Uh, ze is geboren in Phoenix, in de United States natuurlijk, op 29 november 1941. Meisje is dus 76 geworden. God, dat kan ik snel rekenen. De Amerikaanse zangeres en ze zingt vooral country muziek. En dat was duidelijk. Uh, ze heeft uh, ook een paar maal de Billboard Hot 100 gehaald. Sinds de vroege jaren negentig van de twintigste eeuw zingt zij ook Cospol-muziek. Eh, en zij is, eh, is getrouwd met Monty Brooks. En daarom noemt ze zich ook wel eens Jodie Brooks. En het liedje wat we hoort, dat kennen wij natuurlijk in diverse uitvoeringen. Onder andere als hit voor Peter en Gordon. En zelfs de Beatles hebben het ooit een keer opgenomen. Maar dit, heet, eh, dit was Jodie Miller dus met To Know You Is To Love You. Ja, En dan start ik hem even opnieuw Want dan kan jij gewoon even lekker je cultuur doen Ja, want ik denk al wat een uh, heel bekend uh, deuntje Ja, is dat dacht jij al he? Ja, absoluut ja. We gaan nog even, uh, want dan hebben we echt alles gehad Weer naar opera en klassiek In de stad Schouwburg in Vels op 1 december Gaan we naar Verdi's Liefdestragedie La Traviata Klassieke, grootse, alomgeprezen versie van het Garkov Theater. La Traviata is een van de bekendste en populairste opera's van Giuseppe Verdi. Het tragische opera, operaverhaal gaat over de cortisane Violetta... die in de romantische Parijse dichter Alfredo de ware liefde vindt. Zijn vader ziet geen heil in hun relatie... en gebiedt Violetta de relatie te verbreken. Dat doet zij en zij pakt haar oude, losbandige leven weer op... maar dan wordt zij geveld door tuberculose... Pas op haar sterfbed wordt zij met Alfredo herenigd. En dit drama kunt u zien inderdaad vrijdag 1 december in de Stad Schouwburg in Velsen. Dan nog even door donderdag. Uh, want hadden we daar, ja, daar hadden we wel wel iets, maar we gaan er toch heen. Donderdag 30 november om half negen naar de Pletterij aan de Lange Herenvest 122 in Haarlem. Daar organiseert eigenwijs een concert met de saxofonist clarinetist klari, Ken Vendermark in twee duosets. Eén met de gitarist Terry Hessels, ook bekend als Terry X. En na de pauze, één van de contrabassist uh, contra Uldis Vitals. Uh, Wie kent hem niet? Eigenwijs is een onregelmatige concertserie op wisselende locaties in Haarlem en omgeving. Georganiseerd door Arno Duiverstein en Peter Bruin. Eigenwijs wil een podium bieden voor muziek die anders niet gehoord wordt. Ken van Vandermark uit Chicago, jawel, geldt als een reus binnen de internationale impro jazz Scene. De Nederlandse Teddy Hessels, bij velen nog altijd beter bekend als Teddy X, stond in 1979 aan de wieg van de nog altijd actieve en wereldwijd spelende Nederlandse rockgroep The X. De laatste twintig jaar is hij, in, is hij in toenemende mate actief in het impro-circuit. Als solist en in duurconcerten met musici als Han Benning en Ken Vandermark. De jonge led Uldis Vietels behoort tot de uiterst talentvolle nieuwkomers... in de Amsterdamse scene. Hij studeert bij contrabassist Ernst Glerum... en heeft onlangs zijn eigen Uldis Vietels Sexted gepresenteerd. Aanvang is kwart voor negen en reserveren is zeer aanbevolen. De prijs en dat is heel aardig, is vrijwillig en naar draagkracht. Richtbedrag liefst rond de 10 euro. Maar komen is belangrijker dan betalen. Dan even iets heel anders. We gaan even een hele tijd in de tijd terug naar een lied van mijn vader door Ernst de Korte. Ernst de Korte is een bekende naam, eh, klinkt dat wel. Tenminste de achternaam. En dat is inderdaad de zoon van Jules de Korte. Vrijdag 1 december speelt hij om 8 uur in het Mosterzaadje in Poort. In het programma Lied van mijn vader brengt Ernst de Korte de liedjes van Jules naar de mensen. Op vrijdag 1 december om 8 uur zullen ze in het mossezaartje... bekende en ook onbekendere liedjes de revue passeren. De pianobegeleiding is in handen van Guus Westdorp. Sjoel wil wilde een betere wereld voor iedereen. Zijn talloze liedjes gaan over de thema's... die ons nu, ruim 20 jaar na zijn dood, nog steeds bezighouden. Milieu, geloof, oorlog en vrede. De commercialisering en verharding van de maatschappij. Het leven is bezig onleefbaar te worden, schreef hij in een van zijn gedichten... Toch was Jules allesbehalve een sombere man. Hij had juist veel humor en zag altijd een vonkje licht in de harten van de mensen. Aldus zijn zoon ernst. En dat gaan we in het mosterdzaadje zien. De muziek nog van Jules de Korte. Ik zat even snel te zoeken, maar kon ze gaan niks vinden van hem. Volgende week. Floor. Face on the floor, zo heet het officieel. En we hoorden net in het nieuws natuurlijk het overlijden van de zanger van de Tokens. Hè. Dat, uh, dat was ook, dus die gaan we dan ook maar even, even in het licht zetten. Nog. Ik ben even zijn naam kwijt trouwens, maar dat zoeken we nog wel even op. Oké, okay. The Lion Sleeps Tonight. Oh, we know it. Oh, we know it. Oh, we know it. Oh, we Time flies when you're having fun, zeggen ze dan, hè? Is het alweer zo laat? Ja, joh, het is alweer tijd. Gaat het, het is alweer snil. helemaal klaar. Kunnen we de nog... tijd niet langzamer laten lopen? Nee, dat kan niet helemaal. Oh, dat, nee, jammer, dat jammer. gaat niet. Dat gaat niet. Die zanger die overigens heette Mitch Margo, maar dat is uh, de man die dus uh, van de tokens overleden is. Gisteren of vandaag, in ieder geval. Het was vandaag in het nieuws, dus vandaag. Goed. Uh, ja, nou, ik zei het al. Het, uh, time flies when you're having fun. En dat hadden we. Ja, de tijd vliegt. En mevrouw vanmorgen ook. Ze gooide de wekker naar mijn hoofd. Maar... <lacht> nou, wel grappig hoor. Hij blijft leuk. Hij blijft leuk. En uh, nou ja, wat zitten we op Ron? We hebben het weer uh, gedaan vandaag. Het is volbracht. Het is weer volbracht. Morgen werken ik weer samen met Dolly. Dat lijkt ook weer een dolle boel te worden. Een dollyboel. <lacht> wordt een dollyboel morgen. Ik weet al wat ze voor conferance gaan draaien en die is zo leuk. We gaan we luisteren morgen. Nou ja, moet je doen, want die is zo leuk. Oh. Nou, het is niet echt een conference. Maar ik ga het niet vertellen ook je hoort het morgen wel. Maar het is zo verschrikkelijk leuk. Het heeft wel iets met Sinterklaas te maken. Maar nee, wel ontzettend mooi. Goed, voor nu zit het erop. Uh, hartelijk dank voor het luisteren. En uh, tot uh, binnenkort. Tot bij uh, ja, betreft tot morgen. En met jouw bedankt voor volgende week. Hè? Ik wacht even een weekje. Jij wacht even. Een week. Ja, goed zo. Ron bedankt. En Jullie uh, ook bedankt. Het luisteraars bedankt. En uh, tot uh, horens. Tot horens.